Less service mind shift that moment when we simply relax when we feel infinitely comfortable and enjoy ourselves every moment the journey book your mind shift cruise from tui cruises now for example seven nights Nordland from 1599 euros with balcony cabin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 Morgen het Q-Music nieuws van 10 uur door Nu.nl met Mart Goedemorgen, Schiphol start weer op na de stroomstoring. Die is inmiddels voorbij, er kan weer worden ingecheckt. Wel nog lange wachtrijen daar op het vliegveld. Na de sneeuwproblemen was het voor reizigers dus opnieuw behelpen... maar ze bleven er rustig onder, hoort Hart van Nederland. Misschien de volgende vlucht in plaats van deze lucht. Het is tegen mij net gezegd dat het wel goed gaat komen... en dat ik anders hier iemand kan aanspreken, dus dat het gewoon goed moet komen... Tientallen vluchten op Schiphol zijn vanochtend vertraagd... en dat komt dan door de sneeuw nasleep. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op snelweg A1 bij Apeldoorn... waarbij gladheid mogelijk een rol speelde. Iemand in een auto overleed vanmorgen. Die wagen botste op een berger... en die was dan weer bezig een ander voertuig weg te slepen... na een eerder ongeluk. Naast de doden vielen geen andere slachtoffers. Australië gaat toch een groot landelijk onderzoek doen naar de aanslag bij Bondi Beach in Sydney. De premier wilde het eerst niet, omdat het jaren kan duren allemaal. Maar komt daar nu van terug. Bij de aanslag schoten een vader en zoon laatst 15 mensen dood bij een Joods feest. Terreurgroep IS zou zich geïnspireerd hebben en een van de daders werd door de politie doodgeschoten. En nu het qua sneeuw even een dagje rustiger is in ons land... komt de boel weer een beetje op gang. Zo bezorgt online supermarkt Picnic weer boodschappen. De schappen in de stenen supers die worden weer gevuld. Maar daar greep je mis, hoorde AT5 van iemand die op zoek was naar... basilicum is op, leegschap. Ja, er liggen ook allemaal briefjes van excuses voor het ongemak... maar ik snap het wel met het weer. Toevallig stond ik voor het proteïnerepenschap, dat was allemaal op. Maar fruit en zo was allemaal prima eigenlijk. Volgens mij was het wel gewoon prima voorraden. Ook afval wordt weer opgehaald op allerlei plekken... en eten bestellen dat warm bij je thuis aankomt, dat lukt ook weer. Het weer van Weerplaza vrij grijs en soms zon vandaag... lokaal nog glad door sneeuwresten en het wordt 1 tot 4 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er uh, drie files in Nederland. En dit zijn ze, alle drie. Tenminste, ik ga nog even op refresh drukken of het niet minder wordt. Oh, het zijn er nu nog twee. A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoendelo en Apeldoorn Zuid. Daar 2 kilometer vertraging, 10 minuten. En de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noordloos en Lexmond. 4 kilometer vertraging is daar 18 minuten. Het is donderdagochtend. Ben je erbij vandaag? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. Ja, dan op donderdag doen we dat natuurlijk met foto's. De World Famous Foto in klok dus foto's van jezelf, omdat je de beste haardag van 2026 tot nu toe hebt. Of foto's van je favoriete collega's, van je klus, van je uitzicht. Uh, stuur ze in de queue app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup, welkom to the one and only the original. Dit is het fouten. Het Uur van vandaag, wil je zometeen Hungry Eyes of Girl, I'm Gonna Miss You? Het Fous Uur begint met Daddy Yankee en dat. Q Music is proud to be. En Mental Tio met Your Smile. Goedemorgen Menno, zijn we weer. Maak er een mooie uitzending van. En een fijne dag. Uh, toch gezellig, allemaal leuke foto's tijdens de foto-inklok. Uh, foto's van harde werkers. Ik maakte ook nog een opmerking over haar. Uh, Joyce die stuurt dat haar nogal statisch is met dit weer met een fotootje erbij. En uh, Natasja is net bij de kapper geweest. Zit echt heel goed. Uh, ook foto's van kale mannen die hun haar sturen. <laughs> Het glimt allemaal goed. Uh, Koes Stoppel, die is erbij vanuit de vrachtwagen. Die zegt goedemorgen, lekker onderweg met een fotootje uit de cabine. Uh, Naomi, die is ingeklokt. Oppassen op mijn neefje en nichtje. Leuke selfie erbij, gezellig met z'n drieën. Britt Huisman, die stuurt een foto vanaf de boerderij. Die zegt, ik klok me in. Ouders op vakantie, heerlijk thuis de boerderij verzorgen. Uh, ik zie ook nog veel foto's uit de sneeuw. Uh, Ma Maarten bijvoorbeeld, die is het bezorgen in een witte landschap. Astrid Meijer, die stuurt een foto met uh, sneeuwschep vanaf het dak. Die zegt, uh, we zijn het dak sneeuwvrij aan het maken. En uh, Alissa Terlingen, goedemorgen. Goedemorgen. Jij, uh, ja, jij hebt een foto gestuurd van een uh, leeg, uh, leeg bekertje... waar iets cappuccino-achtigs in gezeten heeft... Klopt, ja, okay. klopt. En wat ben je aan het doen, behalve dat je foto van die beker gemaakt hebt? <laughs> nou, ik, uh, ik zit aan de studie, dat zag je er misschien onder ook nog. Maar ik zit vooral in de herrie van een badkamer en wc-verbouwing... Ja. Dus ja, dat valt een beetje tegen. Want we hadden gisteren een levering gehad. Maar door de sneeuw is de levering, de vrachtwagen, die ging de weg niet op. Wat natuurlijk begrijpelijk is. Ja. Maar ja, daardoor uh, zijn ze nu uh, wat langer bezig met sloopwerkzaamheden al. En normaal gesproken zou ik op mijn werk zitten tijdens dit. Maar ja, door de sneeuw werk ik van huis uit. Ja. Dus het is allemaal een beetje te helpen. Ja. Maar ja, het ja, is uh, met Q-Music goed te doen. Ja, maar moeilijk concentreren, denk ik. Ja, nou zeker. Want het is echt de hele dag door uh, <laughs> boren en uh, stof overal. En nou ja, ze gaan nu weer beginnen. Dus ik hoop dat je me kan blijven. Ja, weet je wat is een badkamer als die helemaal verbouwd is, is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar het hele traject ernaartoe heb ik persoonlijk echt ervaren als de hel. Nou ja, ik ben elke dag aan het wijnen en ja. stofzuigen. Maar en het overal stof. Je denkt hoe kom je nou, dan dat... stof zitten? Ja, nou ja. Ik nee, wens je sterkte. Werk ze vandaag? Dank voor je inklok. Ja, nou bedankt. Die ja, komt ik, vast goed. Ik stuur natuurlijk mijn koffiecup op. Dus dan kan je ja, het bekertje van de fotocamera weg. Ja, die gooi ik, uh, die gooi ik in de kikken. Koffiecup, kom bij je toe. En voordat we ophangen, nog één ding. Ja, een hele fijne goeiedag. <laughs> fijne dag. Doei. Doei. Het is het pauze hier, Het is het tommerdagochtend. <laughs> <haha> Wesley Bronkhorst en Amalian. Vrijdagmorgen half negen morse koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les. Wat is er aan de hand? Waarom op de wereld... Er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen. Dat zit mogen mis bij mij. Ga er wereld op romen, pizza met tonijn. Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen?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 Don't be afraid. Don't have no fear. I'm gonna tell the world, make it understand. As long as there be music. Everybody, the backseat boys. Heerlijk! Het foutuur met Mellow Parable! Dit is het foutuur van donderdagochtend met Bruce Springsteen en Glory Days. in het foute uur. Het foute uur. Nou, ik uh, ga straks een battle doen tussen twee jarige artiesten. Maar eerst wil ik weten of je zo'n Sad and Pepper wil horen met Let's Talk About Sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about Holden. Of dat je liever gaat voor MC Hammer met You Can't Touch This.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 ABN AMRO. Boek Nieuwe Wintersport bij Villa4U. Unieke vakantiehuizen. Ski you soon!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 Al van toe wat regen of natte sneeuw vandaag. Verder is het droog. Maximaal 4 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister: het is uh, niet druk. Er staan drie files. Um, dit is de langste, de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Hoendelo en Apeldoorn Zuid. 2 kilometer vertraging is daar 10 minuten. En De rest is onder de 5 minuten. Your music Menno Met MC Hammer. And you can't touch this. You can't touch this. can't touch this. My, my, my, can't my, my music hits me so hard. Makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When I'm mine, to run and hype me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the old town, And I'm known as such. And this is a beautiful you can't touch. It. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living and you know, you can't touch this. Fresh new kicks and pants. you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, like that. Hold on a minute, just don't ball, on back. Let them know that you're too much and this is a beat up. they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them slow.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 долг. Januari. Het is de verjaardag van ongeveer 39.700 mensen in Nederland. Dus mocht je vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. En ook Emma Heesters mag vandaag een aantal kaarsjes uitblazen. Die viert vandaag namelijk haar 30ste verjaardag. En daarom is zij keuze 1 in deze battle, Pa of samen met Rolf Sanchez. Ja, en 8 januari. Was ook. Nou nee, ik moet eigenlijk anders zeggen. 8 januari is ook. Tenminste, dat vind ik zelf. Want uh, zoals ik het zie, blijf je verjaardag je verjaardag. Ook als je overleden bent. 8 januari is ook de verjaardag van David Bowie. Hij overleed. Overmorgen. Tien jaar geleden alweer. En daarom is hij optie 2 met Let's Dance. Ja, dus welke wil je zo meteen horen? Laat het weten, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Wordt het Emma Heesers en Rolf Sanchez met Paol Vidarte of David Bowie Let's Dance. De winnaar hoor je zo. Na Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart...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 Niet geslapen of vergeten, ik ben al onder eens aan mij bezweken. Dit maakt om niet trop als jij er niet meer bent. Baby, Jonathan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 Wat moet ik dan voor je doen? Wat moet ik bel ik dan om te zeggen dat ik het voor van je doen? Por eso ik dan voor je doen? Wat moet ik dan voor je doen? Wat moet ik dan voor je doen? Wat moet ik dan voor je doen? Wat ik dan ik kom je doen? ik heb voor dagen niet Wat voor vergeten. Emma Heesters en Rolf Sanchez. Het Foute uur. En pa op die in het Foute en Emma Heesters vandaag jarig. Gefeliciteerd. Uh, goed bezig, Evert en Ruud uit Tilburg. Die sturen namelijk uh, ramen wassen nu het weer een beetje kan. Heerlijk met het foutuur. Uh, de hele week al lekker thuis aan het werk. Uiteraard met het foutuur. uur. Stuurt van Gelder. En Danny Gerrits die zegt aan het werk in de reparatiedienst voor de woningbouw. Lekker door weer en wind aan het rijden met het foutuur aan. De feedback voor vandaag. Heerlijk foutuurtje met oog. Kijk, lekker foutuur met de baseballs en umbrella. You had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 Zeker, Goedemorgen. Koning Winter is nog niet verdwenen. Opnieuw code oranje voor nieuwe sneeuw. Details over wanneer en waar precies zometeen. Ja, en we gaan natuurlijk terug in de tijd in de top 40 classic. We gaan terug naar 8 januari 2010. Ik ben benieuwd of je dit nog herkent. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Nee.